Een briefing op het bureau Hoge met de horicakomidant. Daar worden zaken besproken waar we op moeten letten en wat we gaan doen op die avond. Tijdens onze surveillance, als we in het centrum lopen, dan is er behoorlijk contact met de horicakomidant. Mochten we assistentie nodig hebben, dan even via de Porto en het is geregeld.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 Het zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Koningin Beatrix spreekt vanavond met haar vaste adviseurs... over de politieke situatie. Ze ontvangt de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer... van de Linden en Verbeet... en vicepresident Cenk Willink van de Raad van State... Nadat de formatiepoging van VVD, PVV en CDA vrijdag was mislukt, is de koningin bezig met een consultatieronde. Vandaag bleek dat de drie partijen alsnog met elkaar verder willen praten. De PVV ziet brood in nieuwe onderhandelingen nu de belangrijkste CDA-dissident, Ab Klink, is vertrokken. Mogelijk zal de koningin informateur opstel te vragen om zijn werk voor te zetten. Maar het is ook mogelijk dat ze iemand anders vraagt om eerst de zaken in kaart te brengen. In Afghanistan is het eerste grote konvooi van Nederlands materieel op weg terug naar huis zonder problemen verlopen. Gisteren en vandaag werden containers met voertuigen van Tarin Kots naar Kandahar gebracht. Amerikaanse cavalerie zorgde voor beveiliging op de grond. En vanuit de lucht werd het konvooi door Nederlandse Apache helikopters in de gaten gehouden. Vanuit Kandahar gaat het materieel terug naar Nederland, naar Koevoorde. Minister van Middelkoop was de afgelopen twee dagen in Afghanistan... en bezocht onder meer het defensiepersoneel in Kandahar. Hij wilde met zijn aanwezigheid benadrukken... dat Nederlandse militairen de komende maanden nog steeds actief bezig zijn in het land. Hij sprak onder andere met president Karzai en met ISAF-commandant Petraeus. Nieuwslezer Gerard Arninkhoff vertrekt eind dit jaar, na bijna 30 jaar bij het NOS-journaal. Hij gaat met vervroegd pensioen. Arninkhoff begon in 1982 op de buitenlandredactie, werkte op de Haagse redactie... en combineerde eindredactie met presentatie. Ook deed hij buitenlandverslaggeving, onder andere vanuit Kosovo en vanuit Irak. Het weer: overwegend droog en bewolkt, alleen in het noordoosten nog kans op wat regen...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 En ja, lakken en waxen en ja, verzorgende producten, de maskers. Wat voor soort uh, cursus of opleiding heb je gedaan precies? De kapperschool voeren, hè? Ja. Maar ja, dat is al 40 jaar geleden. Ja, <laughs> ja dat is al zo lang terug. Ja, ja. En uh, waar heb je die kapperschool toen gevolgd? Helemaal in Eindhoven. Ja, maar ja daar woon ik dus. Ja, daar kwam je vandaan. In de buurt, Je hebt ja. een gafdg, dus je ja. komt uit Eindhoven in de ja, buurt. ja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 Heel vroeger ja. schijnt het een zwarma geweest te zijn. Hè? Ja. Wow. En, uh, maar er was bovenop nog niets. Nee. Dus ze heeft Jeff er allemaal opgezet. Oh. Ja. Dus ik heb bovenop nog een ruimte, ik weet alleen nog niet zo goed wat er mee aan moet. <lacht> <lacht> dus daar moeten we nog iets voor verzinnen. Ja, dus dat is nog plek om uit te breiden. Ja, maar ja, ik wil alleen blijven werken, dus uh, ik weet het Nee, ik nee, kan misschien nog aan kant een, ja. ja, of misschien ooit een meisje die voor zichzelf nagels wil beginnen. Ja. Een die kan dan boven, uh, heeft er een mooie ruimte voor. Ja, dat zou wel Eventueel. geweldig zijn om ja. nog uh, uit te breiden. Dat in ieder geval wel gebruikt wordt, want zo is ook jammer. Ja, dat is ja. zeker jammer. Ja. En dus voordat jij in dit pand kwam, was het al uh, een zwarma'szaak? Ja, dat is heel, het heeft heel lang niets geweest. Oh.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 Nee, dat gaat eigenlijk heel makkelijk allemaal. Ja. Als je het per se wil, dan kun je het. Ja, nou kijk eens. Dus <laughs> mij doen. Dat is het advies aan de beginnende ondernemer. Doen, gewoon stappen zetten en uh, stap voor stap praten. Nee. Hoe, en, en, hoe ben je uh, ja, hier bekend geworden? Hoe maak je reclame bijvoorbeeld? Hoe ja, krijg we je een klantenkring? We hebben in het begin hebben we uh, advertenties gezet natuurlijk. Mm. En... Uh,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 Ja, dus je hebt het wel heel leuk bedacht voor jezelf. Rise and shine, come on, let's roll.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 En uh, krullen, kinderen die met krullen geboren worden en die worden eruit geknipt, uh, kan dat, nou, dat, dat ze dan nooit meer terugkomen? Ja, maar dat ligt dan niet aan het knippen. Oh, waar is Nee, dat aan? nee dan ligt gewoon, dan is die krul weg. Ja. Nee. Maar dat gebeurt wat wel. als je bij die kleine kindjes van een hele fijne haart zodat die puntjes krullen. Ja. En die inderdaad knipt en dan vaak niet meer krullen. Maar die kinderen hebben wel vaak, als ze ouder worden, overgangperiode,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 Ja, dat is, dat is de ins en outs van het kappersvak. Ja, heb je veel ja. kinderen ook geknipt Ik in de, heb de praktijk? Ook heel veel ja, ja leuk. Ja. Want dat lijkt me nog niet makkelijk, hè? Nee, het is moeilijker als een uh, volwassen persoon, hoor. Wil je het 100% goed kunnen, kunnen ja. doen? Want zij zien een kapper misschien wel als een soort tandarts van ja, ja, ja, ja. Want dat moet weer gebeuren ja, ja. en ze ja. zitten niet stil. Ja. Wat zijn daarvoor de trucjes die nou, je toepast? Heel, heel rustig blijven en heel aardig doen. En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 No, nee, oh, yeah. yeah. The night runs away with the day.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 En dat doe ik dan met uh, ringetjes zetten. Die kun je dan twee keer gebruiken. Hm. Dat is dan het voordeel. Eerder had ik altijd Kreet Lengs. Maar toen kwam dit op de markt. Nou, dat, vind ik, dat is veel mooier omdat je het een keer kunt her hergebruiken. Ja, kan je vertellen, wat is het verschil Kreet Lengs, zeg maar, ook dat zoveel? Een het zoveel? is Oh ja, er ja. warmte erin gezet ja. met een bondinkje. Dus die zit echt vast met die bonding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 ja, het, uh, Heel het is kostbaar, ja. heb ik begrepen. Ja. Want is het echt zo dat het uh, haar is van bijvoorbeeld Indiaanse vrouwen? Ja, het is, in India, is een India, er is een stam en die verkoopt het aan de kerk. Mm -hmm. Voor hun geloof en, daar, en die kerk schenkt hun dan weer, ja, weet ik niet wat precies. En dat en wordt dan opgekocht en dan gaan hun helemaal bewerken. Ja, want ik, ja. ik zag eens, uh, ik denk op tv dat ik het gezien heb. Dat, dat, want Indiaanse vrouwen hebben allemaal donker haar. Ja. En dan werd het heel blond bijvoorbeeld ja, ja, geverfd. Ja. Ja. En dan kan je hier dus blond kopen in die ja, ja. zin. Om uh, in je eigen blonde haar te zetten. Het haar is zo sterk. Oh. Dat is veel sterker als ons haar. Daarom kunnen ze er allemaal mee doen. Oh, het is een ja. heel ander soort structuur, ja, het, het haar. Het is heel sterk, veel harder ook. Oh, ja. Oh, dat wist ik niet. Dat zit in de ja, cultuur, of hoe noem je ja, dat? In ja. de... Ja. DNA <laughs> van ja, de Indiaanse mensen wel, ja. misschien oh, Dus daarom is het ook zo geliefd Ja, ja bijzonder ja. En waar wordt dat allemaal dan in die kleuren geverfd en, en uh, verhandeld? Ja, allemaal, uh... oh, allemaal ver weg ja. Want Capix, hè, wat ik heb die, Dat komt uit Turkije, daar doen ze dat dan. Daar wordt helemaal bewerkt en zo En waar Griet links zit, weet ik nog niet eens precies want dat, dat is eigenlijk een hele handel rondom ja, ja, ja. haar. Omdat ja. in het westen is ja. dus veel vraag daarnaar. Zo iemand als bijvoorbeeld Patricia Paai, ja. Denk ik altijd, nou die vrouw is toch al wat ouder in mijn ja, gedachten. Die zit onder de extensions. <laughs> <laughs> en die was eerst heel ja. zwart, nu is ze weer heel ja. blond. Ik ja. denk, hoe doet ze dat allemaal ja, ja. dan? Ja. Ja. Maar daar heb je dus een goede kapper voor nodig. En dan ziet het er ook nog natuurlijk ja. uit. Ja, het is wel mooi haar. Hè? Ja, het ziet er ja, prachtig het zie uit. Het ja. ziet er zeker mooi uit. En als het, goed, als het goed gedaan wordt, dan zie je het ook niet. Ja. Dus, uh... En om door hoeveel tijd moet dat dan uh, weer uh, ja, dat veranderd, op, vernieuwd? Een beetje aan hoe hard het haar groeit. Maar meestal is het zo de drie maanden dat je het weer opnieuw moet zetten. Hmm. Want het gaat groeien en dan gaat het hangen. Ja. En dan komt het tussen de andere haren door, dus dat is niet de bedoeling. Nee, dat moet weer ja. goed worden. Ja. Nou, hartelijk bedankt voor dat interessante interview. En we wensen je heel veel uh, succes met je zaak.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 Only hold me when I sleep And I was meant to tread the water But now I've gotten into deep It's true Beat, beat of a song, song, you're buzzing in my head, head, head like a bomb down. Listen to, to the, the beat, beat, beat, beat, of, beat of a song, song, you're buzzing in my head. Tweet sent just to do the boogie light. Tweet sent just to do the boogie light. Tweet sent just to do the boogie light. King! Come on. Fire. Beat, a bit of a song, bit of a song, a bit of a song, a bit of a song, a and of a song, a bit of a song, a bit of a song, song, in my head, my head like a bit of a song, song my head, my head like a My head, head, head like a bomb, bomb. to the boogie like one big flop about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a Burn Burning up with a blue feel feel to the beat, I feel the sound sound present in my head, head like a bomb dog Listen to the beat, Feel on the sound song buzzing in my head, head like a bomb dog A bit of a song song You're Buzzing in my head My head like a thong dong Listen to the beat A bit of a song song You're Buzzing in my head My head like a thong down. Now we're standing alive With the kick on fire Kick on jive On a Japanese boogie Standing alive With the kick on fire Kick on jive On the Japanese boogie It's, It's a matter with me It's a matter with me I'm a brain like a shit under the coconut tree. Listen to the beat het ritme, ritme van ZFM. ZFM. ZFM.